Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne meldt een nieuwe grote Russische droneaanval. De luchtafweer zou 78 van de 110 drones hebben onderschept. Wel is er schade aan gebouwen en woningen door brokstukken die zijn neergekomen. De Russische aanval was gericht op vier Oekraïnse regio's in het midden, noorden en zuidoosten. Oekraïne zegt dat een deel van de Russische drones uit koers raakte door het verstoren van de elektronica. In Urk ruikt het al maanden naar rotte vis. Bij een bepaalde windrichting hebben mensen er last van. De stang komt van een visverwerker. Door problemen met de waterzuiveringsinstallatie komt er stinkend drek in een beluchtingstank. En dat ruik je, zeggen deze Urkers. Bijna elke dag, ja. Uh, ja, je ruikt het wel natuurlijk als je er voorbij fietst. Ja. Dus. Vieze lucht. Ja, een beetje afvallucht, ja. Waar ruikt het na? Nou ja, verrokt vis. De visverwerker in Urk moet maatregelen nemen om de stank te verminderen. Anders dreigt een boete van maximaal 50.000 euro. De politie in Rotterdam zoekt vandaag weer verder naar een vermiste vrouw. Marjolein van 38 werd donderdag voor het laatst gezien. Vandaag wordt gezocht in het Kralingse Bos in Rotterdam. Ook een veteranenzoekteam helpt mee. De politie kreeg de afgelopen dagen meerdere tips binnen. Maar Marjolein is dus nog altijd spoorloos. En misschien verlang jij met dit koude weer ook heel erg naar een escape richting een warmer land. Veel digital nomads doen dat. Zij werken remote en doen dat in het buitenland. Steeds meer van dit soort digital nomads ontvluchten de winter hier en gaan naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Een van die mensen is Lucas. Voor mij Kaapstad, omdat het hier tegenovergesteld het seizoen is. Dus wanneer het in Nederland de koude wintermaanden zijn, dan is het hier hartstikke mooi. Uh, tegelijkertijd is er heel erg veel te doen hier. In de weekenden kun je gaan hiken, je kunt gaan surfen. De stad maakt zich klaar voor een record aantal bezoekers, maar daar zijn niet alle inwoners blij mee. De nomads begrijpen het wel. In Amsterdam heb je hetzelfde effect met de expats die daarheen komen en die brengen waarde. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer de reden waarvoor ik bijvoorbeeld geen huis daar kan kopen. Dus Er zijn nu geluiden ook om Airbnb wat meer aan banden te leggen en ik denk dat dat ook wel goed is.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 in het tweede uur, we gaan uh, een beetje politiek door met projecten en uh, wethouder Groet is inmiddels aangeschoven. Welkom. Goedemorgen. Um, pluspunt gaan we vragen uh, wat er allemaal te doen is in Noord en de Blauwe Tram, want het is natuurlijk ook de Blauwe Tram hoort erbij. En als afsluiter praten wij met Zandvoort Echt 1, Mirko Gerrits, en die komt ook in de studio. Wethouder, goedemorgen. Goedemorgen. Was gezellig gisteren? Buitengewoon. buitengewoon. Gezellig, geanimeerd. Ik heb een paar buitengewoon interessante gesprekken gevoerd. en Het was ook heel gezellig en leuk. En het, uh... Wordt u nog aangesproken op projecten? Uh, voortdurend. Ja? Ja. Nou, er zijn er nog wel een paar. Uh, Rukert, Heimanshof, de herderlichting Middenboulevard, de Entree, Badhuisplein, Watertoren, Watertorenplein, wat gewoon uh, de Westenparkstraat heet. Ontwikkeling Nieuw Noord en de Curie Deks, dat zijn er nog wel wat. Ik ben uh, druk bezig. Is er voortgang in projecten? Jazeker, dat heeft u kunnen zien. Er is een besluit genomen over het uh, plan uh, Heijmanshof. Het, het, het, het, het, het, het, het oude meneer Rukert. Um, daar gaan we verder met, uh, met de ontwikkeling. Um, er is een uh, discussie geweest in de, in de commissie vorige week over de Middenmoedevaar. Daar gaan we zo nog even over. Uh, ja, zeker. Doen? Maar dat als je vraagt van hoe gaat het met de projecten uh, is dat er een. We zijn uh, al een tijd in gesprek over het entreegebied. Dat is, een, heb ik al vaker gezegd, het meest complexe onderdeel van mijn portefeuille. En misschien. Uh, de, de, de entree? Ja. ja. Waarom? Um, weg. Sorry? Nou, uh, als je naar de entree kijkt, dan kijk bijvoorbeeld naar de passagepanden die afgebroken zijn. En daar zouden. Uh, dat gebied bedoelt u toch? Ja, maar er zit veel meer in. Daar zit dus ook de uh, ontwikkeling van het hotel in. Daar zit de, de herinrichting van de openbare ruimte in. Daar zit de rol van het Dolfirama in. Uh, inderdaad, de passagepanden zitten erin. Uh, en dus dat is nogal wat. Wil, wil men, wil u uh, en, en de projectontwikkelaars dat als één stuk zien? Of wordt dat opgesplitst in uh, Badhuisplein, passagepanden en de rest van het uh, Dolfirama? Ja, Badhuisplein valt hier, valt hier buiten. Dat is echt een apart project. Maar de uh, ontwikkeling van het hotel, het palace Hotel, dat, is een, uh, dat zit er allemaal in. Want u nu zegt, die elementen zitten erin. Uh -huh. En ik heb ook tegen de gemeenteraad gezegd, daar waar het woningbouw betreft, dan eigenlijk, dat is nou, ik zou maar zeggen, onze eigen ontwikkeling waar we in kunnen sturen. Dat wil ik graag versnellen. Dus we zijn nu druk bezig om een uh, samenwerkingsovereenkomst met prewonen op te stellen. Omdat we daar, uh, dat is afgesproken, sociale woningbouw willen gaan uh, realiseren. Op dus de, de grond van de passagepanden. Ja, dus nou, ook daar zijn we druk mee bezig. Hoe moet je daarmee voorstellen bij uh, laagbouw, hoogbouw? Het zullen appartementen worden. Uh, de, dat is nou net weer het punt van die samenwerkingsovereenkomst. Volgens mij is er uit mijn hoofd eventjes uh, gesproken over iets van 39 appartementen. Dus dat zullen dan meer laags worden in ieder geval. Ik uh, vraag me nu niet hoeveel dan precies. Want dat is nou net. Uh, je hebt dan ook een grondexploitatie. Daar is een hele berekening in van hoeveel zou je kunnen doen als mm -hmm. je daar nog een beetje goed wil uitkomen. Over zou je moeten doen als je ook wil bouwen voor de doelgroep. Um, dus ja, dat, dat is nu eventjes, uh, of eventjes, dat, dat zijn we nu aan het, uh, aan het uitkristalliseren. We hebben kort geleden een hele discussie gehoord in de Raad... Uh, over participatie en, uh, en, en, en uh, hoe dat nou moet en dan kijk achter in mijn tuin. Als ik naar die passagepanden kijk, dan gaat dat ook wel een beetje op weerstand uh, uh, stuiten. Ja, daar is wel een participatietract al geweest, ook met degenen die daar achter wonen. Die hebben ook een aantal wensen kenbaar gemaakt. We maken het nog niet te hoog. We zullen begrijpen dat daar iets nieuws moet komen. Maar laten we wel rekening houden met iets wat in verhouding staat tot de omgeving. Mm -hmm. uh, dus daar houden we ook rekening mee. Of houden ze, pre-wonen, ook rekening mee. Maar je kijkt in ieder geval tegen het nieuwbouw aan... en niet tegen een vervallen, uh, leegstaande passage. Je kan het zien als een kwaliteitsimpuls. <acht> nou, Ze hebben in ieder geval allemaal een kelder. Al, alhoewel hij is dichtgegooid, maar ze hadden al een mooi keldertje. Um, vele projecten hebben we net al gezien. Ik ga straks nog even langslopen uh, ja. allemaal... Uh, is er een project wat zegt van nou dat is mijn, uh, mijn ding, dat is mijn prioriteit? Nou ja, een beetje prioriteit in tijd en dat is het Badhuisplein op dit moment. Dat staat nu op punt om naar uh, de raad te gaan via de commissie naar de gemeenteraad. Um, zeer binnenkort praten we daarover in het college eerst, want uh, dat is de routing natuurlijk die we doen. <kwijnt> um, en dat ligt nu klaar, dat is het stedenbouwkundig plan waarin de invulling van het Badhuisplein staat... Um, met, met de randvoorwaarden die erbij horen. Ook wordt er wat gezegd over de kwaliteit. Het beeldkwaliteitsplan, uh, zoals het dan heet. Um, en dat, is wel een, een, ja, dat vind ik wel een hele belangrijke stap in dit project. Die uh, Badhuisplein uh, heeft verschillende tekeningen gekend. Um, hoe, hoe ziet het er nu uit? Uh, aan de rechterkant, als je naar boven loopt... zou ook sociale woningbouw moeten worden? Nee, er is een afspraak gemaakt waarbij gezegd is... Um, en dat is wel weer in combinatie met de passageplan... laten we op het Badhuisplein... Uh, duur en, en, en middelduur gaan doen... en op de passagepanden aan de Engelbertstraat... de sociale uh, component eigenlijk. Dus die combinatie is gemaakt uh, tussen die uh, twee, twee projecten. De, de, de, de, het vreemde was dat je dan in het dorp wordt, is dus een A-locatie en daar, daar doe je dan sociale woningbouw. Maar dat wordt dus nu gewoon middel en dure uh, woning. Ja, dus middelduur is Badhuisplein. En een hotel? En, en het hotel komt er ook. Um, en de, het passagepand is inderdaad sociaal. Je kan zeggen dat het mm -hmm. een A-locatie... maar hoe mooi is het om daar juist sociale woningbouw te plegen? ja het verschil tussen de passageplanden en Badassplein is natuurlijk qua locatie A A plus zeker dus we hebben een A locatie ja de Passagepanden. de ene de een A plus met een sterretje zou je kunnen zeggen is Badass zo is het ook over gesproken. gaat zijn er gegarandeerd voor een hotel zijn er daar plannen voor ja zeker de ontwikkelaar moet natuurlijk ook een A hotel worden zeker dus het plan zoals het nu besproken is al in het in het verleden we hebben ook in de verschillende uh, informatiemomenten aan de raad laten weten... dat daar een uh, hotelontwikkelaar mee bezig is. Dat moet een hotel worden van kwaliteit. En uh, een, ik denk ook een kwaliteitsimpuls... voor zeker het recreatieve deel van, uh, van Zandvoort. Nou ja, als je um, teruggaat in de tijd, heel ver terug... was uh, het oude Bous hotel natuurlijk de trekker van Zandvoort. Ja. Ja, met het casino eronder, aan de voorkant die terrassen. Dus dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ja, er staat nog steeds een casino... Er staat nog steeds een casino, absoluut. En het casino gaat op 1 februari dicht. Dus volgende week zitten we met de directie van het casino... NV, dus de grote Nederlandse organisatie... Mm -hmm. om daarover te praten. En um, ik wil wel even zeggen over de, het Bad de zelf inderdaad... Wat, je zegt, wat u zegt klopt. Dat is een van de zeer prominente plekken voor Zandvoort. Dat is ook de reden waarom uh, we zagen dat er... nu de, een aankondiging kwam dat het casino dichtging op 1 februari... Um, dat er een, een ontwikkelaar is die bezig is met een hotelontwikkeling, mm -hmm. ook een buitenpartij. En um, we niet konden inschatten wat is wat nou de toekomst van dat plot van het casino. Want we dachten, ja, wij, wij voeren daar nou als um, gemeente te weinig regie op. En toen hebben we het zogenaamde voorkeursrecht gevestigd, zowel op het plot van uh, het hotel als van het casino. Om als er iets gebeurt in het kader van verkopen van de grond, die partijen eerst bij de gemeente aan moeten kloppen. Ze dus moet moeten eerst langs ons om daar uh, om, zeg maar, aan te bieden of in ieder geval het gesprek over aan te, uh, aan te gaan. Het, het, het voorstel zegt, ken ik. Maar kan je dat als gemeente zomaar doen? Zeg ja. van nou, dat is de grond, dat uh, vinden wij zo belangrijk. Daar willen wij recht van eerst te koop hebben. Zomaar uiteraard niet. Je moet daar wel sterke argumenten voor nee. hebben. En dat, uh, dat hebben we. Um, en dan kan het inderdaad, ja. ja. ja want... Um, het casino dat is al, al jaren bezig om, om, om te verkopen. De, de hele casino-business zou uh, privaat moeten worden. Um, zou je dan niet bang zijn dat er zo'n uh, Jack's Casino komt of zo? Nee, dat kan ook niet. Dat kan aan nee. niet meer. Nee, nee. Ja, Dat zou natuurlijk nog mooier zijn om het hele gebied te gebruiken als hotelrecreatie. Ja, je moet ook wel oppassen dat je niet gaat wachten op ontwikkelingen die nog moeten gaan komen. Ik zei net van het gesprek ja. dat we aangaan met, met het casino. Um, is volgende week. De 15 hebben we het eerste gesprek erover. Um, ik weet helemaal niet uh, waar het, uh, welke kant het op gaat. En ik zou het ook wel jammer vinden, ook luisterend naar de gemeenteraad... die uh, het college aanspoort om zeker wat de projecten betreft tempo te maken... om juist op deze plek, nu we zover zijn, um, te gaan wachten op iets wat, uh, wat nog vrij onzeker is... en waar je ook helemaal nog niet weet uh, hoe het in de tijd gaat... Um, terwijl we nu een stap kunnen zetten op het, op het Badhuisplein. letterlijk en figuurlijk. Ja, nou, we gaan dat zien. Ik, uh, ik, ik volg het Badhuisplein al, al heel lang. En ik zie allerlei dingen voorbij komen. Sterker nog, wij hadden daar ook een pandje. En dat hebben we vijf jaar geleden verkocht aan de gemeente. Dus ik kan je nagaan hoe lang dat al loopt. Uh, ik ben benieuwd. Ze hebben wel een parkeergarage, het hotel. Dus het goed doen. Ja, zeker. Kijk, er is natuurlijk een parkeergarage onder het, uh, bij, het, of onder het, bij het casino. Ja. Um, nee, dus de... de, de omstandigheden zijn wat dat betreft uh, gunstig. We kunnen daar ja. een aantal dingen doen. Ze kunnen een aantal dingen doen. Ook voor het woongebouw. Want dat wordt onze eigen ontwikkeling. Wordt er ook gekeken naar een parkeergarage. En u weet dat ook in de gemeenteraad uh, op een initiatiefvoorstel... Uh, ook gekeken wordt naar het uh, parkeergarage rond het Favosjeplein. Dat zou natuurlijk een uh, ontzettend mooie ontwikkeling zijn... als je dat aan elkaar kan koppelen. Ja, want dan ga je de duin in en dan wordt het, uh, wordt het een ander verhaal. Er is ooit eens geopperd om er een dek bovenop uh, te doen... Half ingraven en dan nog één dek erbovenop. Ja. En dat stuitte op, uh, uh, tijdens het participeren, dat mensen de, het uitzicht uh, bedorven hadden. Ja, dus daar wordt er nu gekeken naar een uh, parkeergarage ondergronds. <güls> uh, ja, ik moest er wel om lachen, want dat waren mensen van, de, van die flat die aan de, aan de kust. En die uh -huh. hebben allemaal hun achterkant aan de kant van het plein. Ja. En toch gingen die door. Ik dacht, ja. Dan draven we misschien een beetje door met participeren, maar... Ja, daar kunnen we nog een uur over praten ja, hoe je participatie hebben. moet inrichten. Ook dat gebeurt regelmatig in de gemeenteraad, hebben we het erover. Ik vind het zeker, in, nou ja, maar ook zeker in het kader van de nieuwe wet die er is. Sinds 1 januari vorig jaar is de Omgevingswet uh, ingegaan. En daar is participatie een buitengewoon belangrijk onderdeel in geworden. Een verplicht onderdeel zelfs. Het is vormvrij, dus je mag per project kan je kijken maar hoe richt ik dat nou in. Um, en hoe zwaar laat ik dat wegen? Mm -hmm. um, gaat het nou over informeren of participeren of co-creëren? Nou, dat zijn allemaal varianten daarin. Dus daar moet je elke keer zeer zorgvuldig naar kijken. Um, Maakt kijk, een... nou, het dat proces moeilijker? Um, Lastiger. Nou ja, kijk, wat je ermee hoopt, is dat je de inwoners en betrokkenen in een vroeg stadium betrekt bij uh, belangrijke ontwikkelingen. En dat je daarmee ook kan uitleggen wat je wil. Hmm. En dat je ook nog kan bijstellen als het moet. Dus Dat zie je ook aan het, aan het Badensplein, Dat zie je ook aan de middenboulevard... waar misschien nog uh, over uh, gesproken zeker. wordt. De, de, die die uh, uh, richting wil ik ook op. Nou, zeker, nee, maar daar is wel een aantal aanpassingen gedaan... Naar aanleiding van uh, informatieavonden, inloopmomenten, gesprekken met, uh, met betrokkenen, met ondernemers. Dus dat Was dat een goed dat, voorbeeld van, van participatie? Hè? Er waren twee bijeenkomsten. één voor ondernemers, één voor uh, uh, omwonenden en andere mensen die het leuk vonden. Uh, daarna is het teruggaan naar uh, het bedrijf die de ontwikkeling doet. Die is nu met het uh, plan gekomen. Het wordt nu, uh, is nu besproken in, uh, in de raad. Het is nu weer op de website waar men nog... Mee kan uh, uh, denken. Is dat een goed voorbeeld van participatie? Uh, ja, ik denk dat Het is in ieder geval. Een ja, ik vind het een goed voorbeeld van participatie. Het is vrij ruim. We hebben een hele ruime periode genomen. We hebben het nu echt over de Middenboulevard. Een ruime periode genomen, ook gezien de vakantie. Um, om, de, om iedereen de gelegenheid te geven daar iets van te vinden. En ik zeg altijd: in zo'n zienswijsperiode mag je ook best positieve reacties uh, uh, geven. Dat komt niet zo heel vaak voor trouwens. Maar. Uh, oh, wel. Uh, nou ja, dus dat, ja, ik vind dat een, een ruime periode. De plannen zijn heel duidelijk. Het is goed ja. te vinden. Uh, ik vind het, een, een, wat het document wat erbij zit, dat wat ook bij de stukken in de commissie is zeer uitgebreid. Er wordt ook een geschiedenis geschetst van, nou, hoe komen we hier eigenlijk uh, naartoe? Waarom willen we dat het aansluit op de Boulevard Paulusloot? Wat hebben we daarvan geleerd? Welke elementen gaan we meenemen? Bijvoorbeeld uh, de betonnen rand die nu geprojecteerd staat uh, tegen het stuifzand. Vind ik een, nou ja, dat is een belangrijk leermoment geweest bij de Zuidboulevard. Um, ook het materiaal gebruiken, dat laten we aansluiten. Dus als je over de boulevard zou lopen van zuid naar noord... over de middenboulevard zie je dat de sfeer eigenlijk wordt, wordt doorgezet. Ja, daar, daar hadden we het net ook al uh, heel even over. De, men, hoe gaat dat, die, die verbinding over de rotonde dan? Want dat is het Badhuisplein. Zeker. Dus, um, dat Komt daar een... ook nog zo'n zo soort uh, ja, aanpassende strook op? Ja, dus we hebben wel gekozen om, wat ik net al zei, eigenlijk geldt ook hiervoor. Laten we nog niet projecten op elkaar laten wachten omdat je een mm -hmm. ontwikkeling hebt. Ja, dat snap hebt. ik. Dus het is uh, Boulevard Pouderslood, dan heb je, kom je bij het Badhuisplein. Dat slaan we zeg maar, even over ja, ja. en dan ga je verder naar, uh, naar de En Dat maar. neem je dan mee met, uh, met, met, met de complete ontwikkeling van het Badhuisplein. Precies, dan ja. schuif je het zeg maar erin. Maar je zult begrijpen dat, hoe je dat inricht. Uh, natuurlijk aansluit op de twee delen... die uit de noorden en ten zuiden liggen. Snap ik, snap ik. Um, Middenboulevard is... ik uh, wel even inhoudelijk mm. erop uh, terug. Is een, een, een ding wat nu uh, speelt. Hè. Je Toch hoor je in het dorp van... wanneer gaan we nou eens een keer woning bouwen? Uh, snapt u dat? Nee, nee, natuurlijk. Ja. Dus, we proberen veel dingen tegelijk te doen. Je kan niet alles tegelijk doen. Um, ook het opknappen van de boulevards en dat ga ik echt ook nog door naar het noorden... de, de Noordboulevard... Ook, is dat ook, is dat ook een project van jaren. Uh, en dat zetten we ook de, uh, in. En de woningbouw zetten we ook in. En we hebben het heel even gehad over uh, het Heijmanshof. Oemeneesje uh, Rukkert. We zijn heel druk bezig. En dat is niet een initiatief van de gemeente. Maar van particulieren. Om het plan Curidex in goede banen te leiden. Uh, daar zit ook heel veel... Uh... Is dat, Curidex is, bestaat toch uit drie delen? Uh, het stuk waar nu de, de, de, de vluchtelingen zitten. Het stuk wat kaal is. En daarachter er is er ook een stuk van, uh, van uh, prewonen bij? Zeker, ja. Maar dat is ook grond van prewonen. wonen Dat is, is niets van de gemeente. Oh, oké. Okay. Dus die, die, die gaat dat dan ontwikkelen? Ja, pre-wonen staat is, is uh, echt te trappelen, zou ik maar even zeggen, om, om te beginnen. Okay. Uh, juist omdat je het in een grotere setting doet. Met andere partijen moet je ook onderling, of moeten zij ook onderling afspraken maken. De rol van de gemeente is hier echt faciliterend in. Dus wij proberen dat proces ook goed te begeleiden en uh, met elkaar... Uh, afspraken te maken, bijvoorbeeld de openbare ruimte om, om het plan heen, dat is weer aan de gemeente. Maar dan moet je wel goed op, uh, op elkaar laten aansluiten. En uh, ja, als je daar flink een aantal woningen gaat bouwen, heeft dat allerlei consequenties. Uh, je, je moet ook aan allerlei voorwaarden voldoen, je moet allerlei wetten voldoen. Het sleutelwoord hierin is al de stikstof, dus daar moet je allerlei ingewikkelde berekeningen van maken. Uh, dat gaat ook niet van de een op de andere dag. Dus, uh, dat is een groot complex. Wanneer gaat daar uh, de schep in de grond? Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Nou, de vraag is simpel, maar het antwoord is niet. Het, maar, je... het hoeft niet... het hoeft niet te zeggen dat het 31 mei gebeurt, maar... Nou ja, kijk, als je ziet dat de... de... Kijk, u schetst een heel proces. Ja. Dat is logisch. Ja. Als je dat proces schetst, uh, moet je ook ergens een, een lichtpuntje zien. Van nou, uh, eind volgend jaar, of van mij wordt 26. Ja, ik denk dat je echt aan 26, 27 ja? moet denken. Ja. Oh, dat hoor ver weg. En dan druk ik me voorzichtig uit. Misschien oh. dat er iets gebeurd door dat versneld. Oh. Nou ja, kijk, ik ben liever even wat voorzichtig. Ik ik zeg nou, het is toch lekker snel gegaan. Dan ja. dat je zegt, nee, hey, je zei 25. Hij, uh, ja, ja, hij zei 28, maar het is 27 geworden. Ja, ja, ja Zo ken ik er nog wel. Wat vind ik een um, middenboulevard. Um, bekeken. Uh, het grootste pijnpunt is het middenstuk. Daar is keurig groen ingetekend. En elk jaar, als het een beetje mooi weer is... staan daar 200, 250 scooters en fietsen. Het plan groen is, ziet er heel mooi uit. Maar waar laten we die scooters? Ik heb gehoord dat u tijdelijke fietsrekken neer, neer wil laten zetten. Is dat niet een beetje, een beetje rommelen? Um, nou, ik denk dat als je fietsrekken neerzet... dat je juist probeert om dat te reguleren. Maar waar wil je die neerzetten dan? Nou, Bij de strandafgangen zijn natuurlijk plekken waar uh, je het zou kunnen doen. Geen 200? Nee, maar het idee is het volgende... De middenboedevaar zien we als een gebied waar je kan recreëren en flaneren vooral. En ook natuurlijk de opgang, mm -hmm. de verbinding aan het strand. In, dit, in deze tijd van het jaar, en dat valt vandaag een hele mooie dag, um, wil je eigenlijk dat dat een hele mooie open omgeving is mm -hmm. waar je goed de, de duinen en verderop uiteraard de zee kan zien. Dat is eigenlijk de beleving die Klopt. de bezoek, die bezoekers en ook denk ik de voor zelf heel graag willen. Wat we proberen te doen is juist daar een wandelgebied van te maken. Dus de, de faciliteiten die je wil creëren om de fietsen en scooters uh, te kunnen parkeren, hmm. gebeurt daar omheen. Je ziet aan, de, aan het noorddeel en aan het zuiddeel en aan de, ook bij het bijvoorbeeld, aan de Engelbertstraat. Daar willen we eigenlijk één, een, een doorfietsroute maken. Dat je de doorfietsroute die we over de boulevard hebt. Ja. En als je dan toch uh, van je fiets afstapt, eigenlijk het liefste daar de fietsen parkeren. Ik weet ook uh, hoe, dat, hoe dat gaat. Iedereen wil altijd zo dicht mogelijk bij het strand staan. Dus laten we ook niet naar de ogen versluiten... en zeggen, nou, laten we op de hele drukke zomerse dagen iets creëren... waardoor je op een nette manier ook je fiets aan de boulevard kwijt kan. Nou, als je toch een uh, parkeergarage maakt op het plein kan er ook een mooie fiets, uh, stalling, kelder kunnen komen. Zeker, absoluut. Nou, dat is een van de ideeën die is geweest. Ik heb wel gezegd in de commissie van de week... laten we nou de boulevard beschouwen als het... Project. En laten we alles eromheen goed bekijken, maar laten we dit project nou niet um, vertragen door allerlei dingen er al vast nee, te plakken. Er nee. is ook op Venemaplein gesproken: kunnen we dat niet ook ontwikkelen? Ja, tuurlijk kan dat. Maar laten we die boulevard nemen zoals die is en alle andere dingen zeker meenemen, maar wel uh, in een ander gesprek. Nou, dat vind ik een goed uitgangspunt, want de, de, als je dat zou doen, dan ben je inderdaad 27. En nu kun je gewoon eind 2026. ik denk ik dat je bent. Ben voor dat je eruit bent. Ja. En nu kunnen we nog. Nee, nu uh, je zeker gewoon voor de boulevard is dat. Uh, eind... Zes, uh, dat hebben we wel uh, vrij precies uh, gedaan. Eind 26 zou dat echt uh, moeten beginnen. We hebben ja. te maken met het zomerseizoen steeds. Um, dus die moet klaar zijn in 27. Goed, uh, ik zie daar uh, Jelmer die. Uh, die staat al heel onrustig. <laughs> die wordt onrustig. Maar ik, ik heb er nog één. En dat is ja. eigenlijk wel, dan ook wel de afsluiten. Want anders krijgen we ruzie met Jelmer. Dat uh, willen we zeker niet. Dat hè? willen we zeker niet. En, uh, een aantal maanden geleden... het is inmiddels al maanden geleden... Uh, kreeg u te horen dat er een, flat, een, een appartementengebouw... 60 centimeter te hoog was. De ingang daarvan aan de Westenparkstraat. Um, u heeft toen uh, uitgehaald van... dat ga ik uh, snel regelen. We zijn een aantal maanden verder... en die houten planken liggen er nog. Ik kan me niet herinneren dat ik heb gezegd snel. Ik heb wel gezegd van dat gaan we Goedig. regelen. Uh, goed? Omdat ik het... Uh, Kijk, ik, ik, ik kom hierop, omdat het, dit, dit hoor je ook. Uh, het is iets wat, wat voor mensen lastig is. En als je er langs rijdt, zie je iedere keer die planken liggen. Ja, en, en ook daar staan we op het moment om het, uh, te, een definitieve oplossing voor te vinden. Een toegang tot het gebouw uh, die er goed, goed uh, in zit. Voor, ook voor degene die in een rolstoel zitten bijvoorbeeld. Hè. Dat moet je ook uh, een zeer goed rekening mee houden wat past in die omgeving. En um, daar, daar zijn we inderdaad ook druk mee bezig. Dat duurt misschien wat langer dan wij had verwacht. Is dat lastig? Nou, het is toch Een muurtje optrekken en een oprit maken? Ja, dat is, maar dan ga je weer. Dat kan je niet zomaar doen. Je moet dat A, vind ik, goed met de buurt bespreken. Ook dat is uh, een aantal keer gebeurd. Ze zijn ook bij me geweest, uh, de omwonenden. Um, daar moet je dan een tekening van maken. Mm -hmm. Daar moet je geld voor vrijmaken. En wie gaat dat betalen? Die discussie hebben we ook gevoerd. is ook in de pers geweest. Ja. Nou, voordat je daar uit bent en misschien zegt, nou weet je, laten we. Eigenlijk zei ik van nou laten we het maar gewoon doen. En dan gaan we het later wel uh, financiële... Gaat het bereiden. Bereiden. Nou ja, kijk, we, we zitten hier natuurlijk met z'n allen om Zandvoort zo mooi mogelijk te maken. En het zo aangenaam mogelijk te maken voor de Zandvoorters. Dus in, als je dan in zo'n discussie komt, voel je vanuit oh, dat het wat lang duren. Terwijl we iets anders willen. Nou, mm -hmm. het, het, het belang van de zand voor de staat wat dat betreft voorop. Zeker in nou, een vrij dicht bebouwde omgeving. Dus dat heeft prioriteit gekregen. Dat het niet zo snel gaat als je in hoopt. Kan ik me heel erg iets bij voorstellen. We zijn wel bezig om dat echt op korte termijn te regelen. We gaan het volgen. Wethouder, dank voor de komst. Dank voor alle uitleg. Ik heb nog een heleboel vragen. Maar de tijd is op helaas. Ik kom graag nog een volgende keer. Dank u wel.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 'Cause she knows who I am, she sees my good deeds and she kisses me windy, and I never worry. Now that is a lie. Me. Lonely as I am Together with muziekje was dit, Jelmer? Nou, dit kan je niet meer zijn. 1991 Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Kijk. Dus dat was het nummer. Ja, dat nee. was het nummer, dankjewel. Als het goed is, gaan wij praten met Gerry Rutte. Ja, die hangt op de lijn. Dankjewel. Ja, ik ben daar hoor. Goeden ja, hé Gerry. Um, leuk om je weer eens te spreken. Jij gaat uh, over Pluspunt praten. Um, ja. Daar ben jij druk mee, hè? Ja, nog steeds, hè? En. We zien. Uh, Elke week de agenda van, uh, van Pluspunt en de blauwe trem in de krant staan. Maar zijn er nog bijzondere dingen komende? Ja, ja. nou ik had iets heel bijzonders. Wat, wat Pluspunt, uh, een mooi initiatief. Uh, Pluspunt en Haarlem Food Future. Uh, die halen namelijk etenswaren op bij supermarkten. Ja. En die zijn dan over de uh, houdbaarheidsdatum. Maar die zijn nog prima voor consumptie uh, geschikt. En heel veel etenswaren die over tijd zijn, die worden meestal vernietigd. En daarom heeft Pluspunt Zandvoort en Food Future een nieuw plan tegen voedselverspilling bedacht. En dan worden elke vrijdag wordt bij Pluspunt vrijwilligers... Uh, worden de etenswaren opgehaald en die worden dan uitgedeeld. En met... voor wie zijn die etenswaren dan ja. bestemd? Ja, dat zijn dan de mensen die uh, met een laag inkomen die uh, met de Zandvoortpasnorm, die een Zandvoortpasherm hebben... die komen dan in aanmerking voor deze actie. En geïnteresseerden kunnen zich dan aanmelden... bij Samen Zandvoort, dat is het Sociaal Wijkteam... Uh, via het telefoonnummer 023-571-9393... of een e-mail sociaalwijkteam.samenzandvoort.nl Dus het is voor de mensen, uh, Ben... Die dus een laag inkomen hebben, maar die ook een zandvoortpas hebben of een zandvoortpas kunnen aanvragen. En uh, dat, dat aanvragen, kan je dat, dat doe je ook bij het wijkteam of moet je dat bij de gemeente zijn? Ja, nou dat kun je dus, uh, dus kun je aanvragen bij de, de, de gemeente. De gemeente kan je dat aanvragen en dan is het telefoonnummer is 14 023, dan kun je daar dat aanvragen. Maar je kan het ook via het sociaal wijkteam, okay. die informatie vragen. Want ik weet dus niet wat de norm is financieel. Hè. Uh, uh, hij gaat een omhoog. Laag inkomen, hè, dat is een laag inkomen. Om... Ja, de, de norm gaat omhoog. En dat wordt, als, als ik het goed okay. heb, 103% van het minimum inkomen. Okay. Maar goed, mensen kunnen dat dus aanvragen. En dan uh, ja. kunnen ze vrijdags... Uh, ja, nou, bij... de uitgeefte is, is, is, is gisteren gestart. En is, dus is dat in de de pluspunt? Uitgifte? Ja. Uh, het is in het uh, nee nee, het is uh, in het oude Rode Kruisgebouw, okay. in de Nicolas uh, Beetslaan nummer 14 En de etenswaren die vrijdagochtend bij de supermarkt worden opgehaald, die worden dan gratis verdeeld onder degene die zich hebben aangemeld. Met pas. En die, ja. En deze verdeling vindt dan plaats vanaf 11 uur. En okay. de mensen moeten zelf een boodschappentas meenemen. Oh, okay. Dus die wordt dan niet verstrekt. Dus dat is een heel mooi initiatief. Ja, zeker. En dan wordt er dus wordt er geen voedsel verspild wat toch eigenlijk nog goed eetbaar is, zeg maar. Ja, dat is een mooi een initiatief. Ja, en uh, ja, elke, initiatief, elke ja. vrijdag kunnen de mensen dus daar naartoe. En hij uh, naar ja. zij die het hoort en een pas heeft, die ja. uh, kan komen. En, uh, ja. Nog verdere spannende activiteiten in Pluspunt? Nou ja, spannend. Uh, biljarten. Ik weet niet of jij biljart. Maar biljartcursus die, uh, is daar weer in de blauwe tram. Uh, en dat is vijf lessen. En dat kost 19,50 euro. En daar zit dan koffie en thee bij. En dan kun je ook weer aanvragen bij 023 30 40 700. Dat is het telefoonnummer van de blauwe tram. En dat is elke maandag van, van half elf tot twaalf uur. Nou, heel gezellig. Ja. Toch? Dan is er in de bibliotheek een poëziemiddag, uh, uh, zeg maar eigenlijk. En dat gaat nu over Hendrik Marsman. Die ken je wel, hè? Mm -hmm. Een uh, herinnering aan Holland, denkend aan Holland, zie ik brede regeren ja. traag door oneindig lagerland gaan. <kwijnt> Vrijdag 30 januari tussen twee en half vijf in de bibliotheek Zandvoort gaat het over Hendrik Marsman. Kost niks. Je kan gewoon, gewoon binnenlopen. Lopen. Ja, je kan gewoon binnenlopen. En dan heb ik nog een laatste. En dat is de pluspunt vraagt. Die heeft een vacature voor vrijwilligers. Die uh, de vrijwillige hulpdienst bij zo'n willen helpen. om mensen helpen. Dus mensen naar het ziekenhuis brengen. Een boodschap doen. Een klusje in de tuin, in en om, om het huis. Gewoon dingen waar mensen eigenlijk uh, ja, niet <kwijnt> aan toekomen en vrijwilligers uh, naar het ziekenhuis willen brengen. Dat is de hulpdienst. Als je dat wil doen, als je tijd over hebt of als je denkt, van, nou ik wil dat heel graag doen voor een ander. Die niet in de, in, de, in, de, in de gelegenheid is om naar het ziekenhuis te gaan of naar de huisarts of een boodschapje te doen. Bel, ja, bel dan met pluspunt ook, hè, 023 574 023 Dat is het algemene nummer van pluspunt. En dan vraag dan naar Paulien. Mooi. Dat, uh, is. dat is het. Ja. En we zijn tot ja. uh, eind uh, januari, januari bij. En begin februari praten we weer verder over het volgende programma. Ja, ik vond het leuk om daar weer even ja. wat over te vertellen. Uh, ja, ben heel hier, goed. Hè? Ja. Nou, in ieder geval uh, dankjewel. En ik uh, denk volgende maand nog maar een keer. Ja. Dankjewel, een fijne weekend. Julie. Ja, een weekend. Ja. Dankjewel. Okay. Dag Ben. I think today is the best day of my life. Uh, laatste is bij ons aangeschoven Mirko Gerrits van Zee. Dat staat voor Zandvoort Echt Eén. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, is Zandvoort Echt Eén? Nou, momenteel, uh, momenteel niet, uh, zou ik al willen zeggen, nee. Oh, nou, daar kom ik zo nog wel even op. Uh, je zit nu uh, bijna twee jaar uh, in de politiek. Ja. Tenminste, ja. in de Zandvoortse politiek. Ja. Nou, drie jaar zelfs. Ja, ja. Drie jaar. Nou, het is, het is nog geen maart. Ja, oké. Okay, okay. Bijna drie dan. Voorzichtig. Bijna drie. Ja, ja, bijna drie. Aan de andere kant zie ik al... Uh, <laughs> dat er alweer een heel klein beetje campagne gevoerd gaat worden... door een aantal partijen. Zeker. Uh, maar even terug. Um, de periode die je nu zit, uh, hoe was dat? Ja, heel bewogen. Even heel kort uh, gezegd. Ik, ik denk ik heb heel veel leuke dingen meegemaakt. Ik heb heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Mm -hmm. uh, want je komt toch op een positie terecht. Ook zeker, ik ben vrij jong, ik ben 23 nu. Toen ik uh, begon met het hele traject was ik 19. Je komt echt op plekken terecht waarvan je denkt... nou. Dat had ik niet verwacht. Weet je, je krijgt allemaal dingen in geheimhouding te horen, over veiligheid. Noem maar op. hartstikke interessant. Dat zijn allemaal ja, dingen die ik toch wel als hoogtepunten. Zie, best wel bijzonder om mee te maken. Is dat moeilijk, dat soort dingen? Geheimhouding en, en, en financiële stukken uh, meenemen, waar je, nou, waar je eigenlijk niet over mag praten. Uh, ik, ik, nee, ik vind de geheimhouding zelf vind ik eigenlijk wel, wel duidelijk. Want het is gewoon vrij dat ik hier ligt de hmm. grens. Ik moet zeggen, het heeft mij wel echt even geduurd voordat ik uh, helemaal thuis was in de Financiën. En ik ben geen expert, maar ik denk wel dat ik het nu gewoon echt goed snap. Zeg maar. Dus dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Uh, natuurlijk, want dat is letterlijk waar de gemeente over gaat. Voor, voor ja, een heel nee, stuk. Groot, groot deel is geld. Ja, het stuk. Zeker is voor een groot deel geld. Dus dat heeft echt wel tijd gekost. Ja, en tegelijkertijd, dus los van al die leuke dingen en de mooie dingen die je meemaakt. Maar ook de verbinding die je maakt met, uh, met inwoners. Als je ze helpt met iets. Of we hebben we ook best wel vaak mensen vertegenwoordigd. Denk aan Sandenvoerder bijvoorbeeld. Maar ook simpele dingen over mensen die een, iets, een verkeersoplossing willen ergens in hun straat, noem maar op. Uh, uh, heb je ook wel gewoon toch wel dat spel... waar iedereen me eigenlijk voor waarschuwde. Hè? Dat ze zeggen, ja, maar het is een slangenkuil, het is een slangenkuil. Dan denk je, nou oké, okay, dat geloof ik... want anders zegt niemand, uh, niet iedereen dat tegen me. Nou, en dan kom je daar en dan ja, toch voel je soms wel... Van, ja, het gaat meer over het spel dan over wat je aan het doen bent voor het dorp. En dat is wel jammer. Ja, dat is wel jammer. Uh, slangenkuil, we hebben de slang ook gebeten. Uh, ja. ja, dat is een hele gevaarlijke vraag. Maar uh, ja, nee, nou, laat ik het zo ik, zeggen. Ik, ik bedoel het niet zo dat iemand uh, ja. het compleet afbreekt. Maar wel dat je erin zit en dat je denkt van nou, uh, dit had ik niet verwacht. Ja, nou ja, ik, ik heb wel vaak gehad. En dat is iets wat ook aankomende maand toevallig gebeurt. Want een, een heel goed voorbeeld is, is. Is iets waarvoor we natuurlijk sowieso in de politiek zijn gekomen vanuit CE. Want we gaan een stukje over ja, democratische vernieuwing. Over meer invloed geven van de burger, noem maar op. Maar ook gewoon het systeem iets verbeteren. Want wat is nou iets... wat, wat, wat ik bijvoorbeeld heel erg heb gezien... wat me ik heel erg aan heb gestoord... is dat toch de voormalige coalitie... die natuurlijk nu gevallen is... heeft heel weinig uh, de hand uitgerekend. Die eigenlijk heel, weet je, ik, ik ging er vanuit met mijn... nou, in die zin ik heb geen ervaring. Ik ben nieuw, ik zit er, zit er net in. Dat je dan als je een coalitie vormt... gewoon op zijn minst één keer per jaar gaat zitten... met alle oppositiepartijen los, een keer samen. joh, Hoe kunnen we beter samenwerken? Wat zijn voorstellen die in ons programma passen... maar die we samen kunnen doen? Nou, en die communicatie bijvoorbeeld al die was er niet. En je had de hele tijd het gevoel... en dat is een gevoel, dat je de sympathie moest winnen... van die of die om iets voor elkaar te krijgen... in plaats van dat het was, je komt met een goed plan... en je werkt dat correct uit, je zorgt dat het te financieren valt... en iedereen zegt, hé, hey, is goed, want dat is wordt zoals het coalitieakkoord ook heet, Cis. dus dat gaan we doen. En dat, dat is jammer. Is dat, dat is niet een, een beetje mix. oude politiek... Uh, uh, uh coalitie en, ja. en oppositie. Ja, nou ja, dat, ja, wij zeker. zijn tegen, want wij zijn oppositie. Nou ja, kijk. En, en dat is, of andersom. Nee, nou ja, dat is het gekke. Kijk, ik, wij van het hebben best wel vaak ook voor coalities gestemd. Want ja, als ze goed zijn, dan zijn ze goed. Dat is prima, weet je wel. En, en soms dan stem je gewoon echt tegen... omdat je het ideologisch niet met elkaar eens bent. Dat is ook prima, weet je wel. Maar ja, wat je heel terecht zegt... Ik, ik heb het wel ervaren als oude politiek... maar los daarvan heb ik het ook ervaren als... zelfs wat mijn beeld was van oude politiek... zelfs daar is niet aan voldaan. Want ik denk... He, uh, zelfs als je oude politiek voert, ga met zijn met elkaar in gesprek. Weet je wel, de, uh, gebruik dan op zijn minst die achterkamertjes een beetje om, <laughs> om tot iets te komen. Ja. En dat is eigenlijk gewoon niet gebeurd. Dus in die zin, uh, ik denk wel dat het geluid dat we vertegenwoordigen, en ik hoop natuurlijk dat ik dat goed doe, maar dat is aan de luisteraar, uh, dat dat nog wel heel erg nodig is. Ja, dus. dus. Nou ja, dus. We wonen allemaal in het dorp en uh, iedereen heeft oortjes, dus je hoort hier en daar in het dorp, hoor je gewoon wat. En dat zal jij ongetwijfeld ook horen. En, Zeker. En, en, en jammer ook. En op dat is het natuurlijk wel een beetje een ander beeld aan het worden en daar kom ik zo ook nog wel even op terug. Ja. Um, de punten van zee, ja. um, kan, kan je die goed kwijt? Wordt daar wat mee gedaan? Ja. Nou, wat je merkt is, uh, onder inwoners er sowieso heel veel sympathie voor. Uh, ongeacht uit welke hoek ik iemand spreek, zeg maar, politiek gezien. Maar wat je inderdaad dus ziet, en, en dat is eigenlijk wat ik net al een beetje laat doorschemeren, ja, die, die samenwerking was daar gewoon niet. Dus waar wij ons op een gegeven moment heel erg op uh, gefocust hebben... is los van wel goede inhoudelijke voorstellen doen met het idee... nou ja, jongens, het kan ook op deze manier, het kan ook anders. Hè, dus we hebben voorstellen ingediend om te zorgen dat inwoners meer invloed kregen. Toen we het hadden over participatie, uh, drie moties zelf geloof ik. Waren dat, nou, we wisten dat we die het niet gingen halen, maar het voelt dan op zo'n moment ook als je plicht. Van, ja, wij beloven dat, dus we moeten dat uitwerken, we mm -hmm. moeten daarmee komen. Zodat inwoners in ieder geval zien, wat is het alternatief dan wat wij bieden? En dat ging echt over duidelijke kaders. Wat is een minimum van een bepaald soort project? Maar waar, wat is de, het minimum uh, van de participatie waar we aan moeten voldoen als gemeente? Want nu is het open, nu mag er gewoon gekozen worden. Wij wilden dat eigenlijk meer... Vaststellen, zodat mensen sowieso betrokken zouden worden. Nou, dat is een voorbeeld. Maar wat we dus wel hebben gedaan is... Oké, okay, wat kunnen we dan wel? En, uh, want je wil ook iets doen. Je wil mm -hmm. ook uh, leveren, zeg maar. Dus we hebben ons heel erg gefocust op de dingen van we dachten... Nou, dingen waar je het niet mee oneens kan zijn. En dat is dan bijvoorbeeld... Hebben we ook laatst een, uh, een post over gemaakt op Facebook. Uh, de, de rolste vriendelijkheid geweest in Zandvoort. Dat is heel slecht. Daar klagen heel veel mensen mm -hmm. over. Terwijl we hier heel veel mensen hebben die zijn slechte benen ook overigens. Die uh, zitten in een rolstoel maar natuurlijk... Uh, uh, nieuw unicum uh, hier zitten. Mm -hmm. En uh, nou, daar hebben we dus bijvoorbeeld wel voor elkaar gekregen... hebben letterlijk vorige vergadering te horen gekregen... dat er waarschijnlijk nu een, een, een zicht gaat komen... voor, voor, voor, voor Rolsterus, zodat ze het strand op kunnen. Uh, er ligt nog een toezegging... dat er iets van een plankier gaat komen op een bepaald uh, deel. Weet je, en dat zijn van die kleine dingen. En zo kan ik er heel veel noemen... ook op het gebied van veiligheid. Kleine dingetjes waar toch wat... Uh, nou, in ieder geval een duwtje de juiste richting hebben zouden geven... Mm -hmm. waarvan ik dan toch denk... Voor zover wij de mogelijkheid hebben gekregen, de openingen hebben gezien, hebben we die volgens mij. Die in kunnen vullen. Ja, en, en ook bijvoorbeeld met het AZC hebben we ook uh, toch wel van ons laten horen. Hebben we ook op een of andere manier wel een, een motie er doorheen gekregen, zeg maar. Waardoor dat nu gewoon legitiem vanuit het college uh, is gepauzeerd. Dus, dus dat mm -hmm. we dus niet op zoek gaan naar een AZC. Dus ik, ik denk, dat zijn wel dingen waar ik dan ja, toch wel tevreden mee ben. Dat moet je dan ook maar. Ja, dat, dat, die winst moet je dan ook maar gewoon tellen. zeg. Maar. Dan moet je okay, gewoon ja. voelen. Dat je maar denkt, ja, dat is, dat goed. is uh, ja. Wat je in het begin zegt. Als je een plan hebt wat goed voor Zandvoort is... zou er eigenlijk niemand op tegen kunnen stemmen. Precies. Ja, dat hoop je. Nou ja, en, en, maar dat is dus iets wat je ook merkt. En, en dat is ook iets wat we de volgende vergadering gaan zien. En is dan toevallig iets van de PvdA. Die willen dan dat de minima... Uh, dat hij tot 130% wordt... in plaats van 120%. Dat, dat meer mensen in armoede geholpen ja. worden eigenlijk. Oh, dat hebben we net vergist. Ik dacht dat het 103 was. Maar het is 130. 130. Daar ja. willen we heen. geval wil ik ook heen. Ja, ja. En wat dus heel interessant voldaan, dat ook weer dat hele idee van oud-bestuur... Oud nieuw-bestuur als, als voorbeeld... is dat dus eigenlijk was er een meerderheid voor. Inderdaad. Uh, en ik zal geen namen noemen, maar ik weet ja, ja. niet... van welke coalitiepartijen daarvoor waren. Maar op zo'n moment dat dan toch in een coalitie uitonderhandeld wordt... ja, we doen het niet is dus nu al 2,5 jaar... want het is 2,5 jaar geleden ingediend... is die 130% niet van kracht... waar dus 2,5 jaar mensen mee geholpen hadden kunnen worden in Arnhem. armoede. Dan kun je toch eigenlijk niet, niet... Nou, dat vind ik dus ook... Wat voor argument je ook hebt... Ja. en het zullen waarschijnlijk ook financiële dingen zijn... En bla, maar dat zou goed zijn voor de inwoner van Zandvoort. Zeker, weet je, en, de, en dat vind ik dus jammer. En dan volgende keer gaat het er waarschijnlijk doorheen komen... en dan ook nog eens unaniem, wat ik nog interessanter vind... want dan denk ik, van, nou, wat is er dan... 2,5 jaar gebeurt. Twee en een half jaar gebeurt, hè? En dan is het ook, vind ik jammer, toch weer onduidelijk voor de inwoner... van, nou, wie is nou voor, wie is nou tegen. Dat is allemaal van de dingen, dat vind ik oude politiek. Ik vind, als je in een repressieve meerderheid, en dan echt ook een, een wat grotere meerderheid, dus meer dan één zetel, als die unaniem iets vinden, mm -hmm. dan vind ik gewoon dat het moet gebeuren. En natuurlijk moet je luisteren naar de mensen die zeggen, dat willen we niet, want hè, je moet niet de tyrannie je zult van de ongetwijfeld meerderheid argumenten hebben. Precies, je zullen ongetwijfeld argumenten. Dus je wil niet een soort tyrannie van de meerderheid creëren, dat is weer het andere uiterste. Maar ja, dit is. Een voorbeeld in een serie, maar dat zijn hele specifieke dingen, zeg maar, waar, waar, die ik dan heb gezien. Van ik denk, ja, dat zijn allemaal van die dingetjes, daar schuurt het aan, weet je wel. En dat is dus nog niet eens nieuw bestuur, dat is gewoon, wat had ik verwacht voordat ik de politiek ja. inkwam van de tot, oude bestuur, tot, tot zeg maar. Hebt, ja. ja, tot wat ik nu heb. Dus, nou ja. uh, het gaat nog even door, <laughs> want uh, ik kom toch even terug op, uh, op 17 december, op uh, de laatste raadsvergadering ja. uh, um, over, over het wonen en uh, de 50, dan wel 70 woningen. Ja. Um, Jullie hebben ook voor 50 uh, gekozen. Ja. En ook bij jullie staat dat er meer wonen, Zeker. meer gewoond worden. Ja. Nou ja, kijk, ik ben zelf jong ook. Nou, <laughs> net wil, als jong Zandvoort. Ik bedoel, daar ik, ik, ik zit ook jongeren in. Ik ben ook jong. We hebben ook jongeren in onze partij. En uh, dus laat het heel duidelijk zijn. Als je iemand heel graag een woning wil, en ik zit natuurlijk niet voor eigen belang, maar ook, hier speelt ook eigen belang. Ja, ja, ja. dan ben ik het. Dus, ja. dus laat ik dat voorop stellen. Maar wat het natuurlijk is in, in een gemeente, je bent eigenlijk allerlei ballen omhoog aan het houden, hè, constant. Je... je het is een soort van systeem van triage. Je moet het uh, groen onderhoud doen. En als dat te slecht wordt, moet je daar weer meer geld in steken. Je bent bezig met dit, de riolering. Maar je is niet specifiek over een stuk... Uh, nou, is, maar daar, daar ga ik heen. Dat er groen omheen is, dat, uh, nee, dat, ja, dat is Nee, precies. Maar, maar mijn punt is, je, je wil natuurlijk ook zorgen dat je iets neerzet... wat fijn is, wat leefbaar is, waar de bewoners het ook mee eens zijn. Want participatie, uh, gewoon zorgen dat de omgeving het erachter staat... Dat is ook een vorm van trest. Dus ook zo'n ja, bal die je hoog moet houden. Je moet ook zorgen dat je inwoners... Dat, dat, dat wil in... natuurlijk een beetje de discussie. Uh, Precies. Uh, ik heb uh, uh, nog even teruggekeken hoe dat, uh, dat verlopen is. En dan zie ik uh, uh, jij die kramen redelijk uithalen naar, uh, naar Zee. Ja. En, en nog een aantal ja. partijen. En naar, uh, GroenLinks haalt die nog flink uit. En dan voert participatie toch de, de boventoon. Ja, nou ja, en... en dan lees ik ook dat er geparticipeerd wordt... op het kijken in mijn achtertuin. En ik denk, ja, dan gaan we toch wel heel erg ver, hoor. Nee, kijk, en, en, en uh, op, op zich snap ik dat. Maar voor zover wij het hebben kunnen controleren... hebben we ook mensen gehad uh, binnen onze partij die daar zijn geweest... die hebben het gewoon allemaal echt als positief uh, ervaren, zeg maar. En natuurlijk kan het beter. Het kan beter ingekaderd worden. Want dat is juist waar we voor zijn ook, hè? vanuit Zee. Daar hebben we letterlijk voorstellen voor ingediend. Maar het punt is, alles overwogen vinden we wat er nu ligt gewoon een goed afgerond stuk. En dan kan je zeggen, tuurlijk wil je meer woningen. Maar tegelijkertijd, je kan ook ergens op een ander braakliggend stuk midden in het centrum een woontoren zetten van 20 verdieping hoog. Dan heb je dat ook opgelost. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar mijn punt is een beetje, dat doe je niet juist omdat je wil dat ook de omgeving mooi blijft, dat de buurt tevreden blijft noem op. Ja, maar... Dus je bent een beetje de hele tijd aan het puzzelen van, nou, waar kan je nou enerzijds woningen bij bouwen zonder dat het gaat storen, zonder dat het en als het dan blijkt, en dat is mijn, eigenlijk mijn volgende punt, dat wij ruimschoots nu ontwerkt zijn als gemeente om gewoon de woningbouwopgave die we hebben gesteld te halen. Zeker als de QD-dex doorkomt, waar er ook steeds meer ontwikkeling in nou, zit. Ik, ik hoor net van een wethouder dat dat nog wel even gaat duren. Ja, nou ja, en dat is, dat is dus overinteressant... want uh, daar speelt al heel lang een vraagstuk... zeker in het particuliere uh, deel... dat een, een ondernemer daar... of een, een aantal ondernemers, geloof ik... die slaan daar dingen op in hun loods. Nou, ik zeg al heel lang... en maar dit is dan even wel een uh, stukje achterkamertjes... Uh, wat, ik, wat ik hier even uh, presenteer. Ik ben al heel lang eigenlijk bij die coalitie in het pleiten... van jongens, uh, moeten we daar niet wat mee doen? Nou, ongeveer een jaar, anderhalf jaar... Uh, uh, nadat wij daar eigenlijk al een beetje op aandrongen, nou, wat gesprekken over voerden, kwam er een keer wat over in de raad. Nu zijn ze wat aan het uitstukken, maar ook daar denk ik van hadden ze gewoon in die zin even gas bij moeten, ge moeten geven. Gewoon, gewoon, uh... Ja, maar zo. Um, dat ene project dat, dat gaat waarschijnlijk toch die 50 woningen worden, hè? want uh, er is maar één partij die tegenstemde. En uh, daarna trokken ze ook uh, hun stekker uit de coalitie. Ja. Um, hebben ze niet een klein, beetje, toch een klein beetje een punt? Want als ik naar al die woningbouwprojecten kijk... Hè, en dan hebben ze het over Entree, Marierschool... Kuurdik, Zijmanhof, heb ik mm -hmm. met van de wethouder gehoord dat uh, het een en ander loopt. Maar niet dat er volgend jaar huizen staan. Dat, uh, dat, dat kan ook niet natuurlijk. Maar... Nee, en dat, wat, en... wat, wat vindt zij daarvan? Van al, al dat soort projecten wat, wat, wat schuift. Wat, wat nog niet gaat gebeuren of wel gaat gebeuren. Nou, dat ben ik wel met je eens. Kijk... Um, en dat is eigenlijk wat ik net ook probeer te zeggen. Wat, wat mij opvalt, is dat in de drie jaar dat we nu zeg maar meer de vaste coach hebben, of iets minder dan drie jaar. Uh, is er gewoon niet voldoende voorbereid op een aantal dingen die eraan zaten te komen, is er niet genoeg geanticipeerd op, op bepaalde zaken. Dus zo'n QD-dex waar ik het net over heb. En ik denk, ik geloof dat wij het moeten kunnen redden om die curidex wel op tijd af te krijgen als we dat doen. Alleen het probleem is. Als er anderhalf jaar niks mee gebeurt, vanaf het moment dat er een signaal komt, jongens, wij moeten er wat mee doen. Ja, dan gaan er dus anderhalf jaar later woningen komen. Puur omdat het bestuur eigenlijk te langzaam reageert op zo'n signaal. Ja, dat is, dat is een beetje de, het idee. Maar waarom, waar, waar schort dat dan aan? Dat weet ik ook niet. Want dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is natuurlijk een tweede ding. Uh, wij krijgen alleen maar te horen wat we van het college feitelijk uh, terugkrijgen in stukken, terug horen in de raad. En hetzelfde geldt vanuit de coalitie. Maar kan de raad dan niet gewoon zeggen, Joh, nou wil ik een keer wat weten? Ja. Ja, en dat hebben we dus ook gedaan op een gegeven moment na die anderhalf jaar. Want het is het ja, nee, maar er wordt aan gewerkt. En nee, je ja, ja. krijgt natuurlijk altijd signalen terug van dat, dat ze ermee bezig zijn. En uh, uh, ja, toen werd er dus ook vorige vergadering gezegd. Uh, en dat vind ik wel terecht dat je dat ook aangeeft. Van, ja, dat kan ik uitleggen, want uh, die uitleg hebben we nog steeds niet gekregen. Ik ben nog steeds heel benieuwd. Uh, misschien moet ik daar even een... Uh, dan vraag je daar dan herhaaldelijk om? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, de vraag was zeker al ik om. Ja. Maar misschien dat we dat ook nog eens een keer moeten doen schriftelijk. Via uh, gewoon een officiële, officiële weg uh, schriftelijke vragen stellen. Waarom niet? Nou, dan moet je wel binnen een aantal weken antwoord krijgen natuurlijk. Ja, zeker. Misschien, is dat nog dat nog wel, en, uh, misschien moeten we die er nog achteraan gooien. Ja, ja oké. Okay. Ja. Um, Jong uh, stapt eruit. En we ja. hebben net al een beetje gekeken uh, waarom. En of ze nou een punt hebben, ja of nee. Um, vervolgens... Uh, over de woningbouw. Hun eigen wethouder is, is, is woningbouw. Ja. Val je dan je eigen wethouder... gewoon grofweg aan? Nou... Uh, <laughs> dan gaan we ook een gevaarlijke... trein in. Kijk, nee, Wat, het is, het is, wat is, ik denk is, is... in principe is in, in, in ik geloof 2001... of is, is op een gegeven moment is besloten... wethouders zijn duaal aan de raad. Dus die staan los. En wij van C geloven helemaal niet in een eigen wethouder. Je hebt een... Wethouder die is voorgedragen. En helaas is het nu zo dat dan de coalitie... alle wethouders voordraagt. Um, maar ik vind prima dat je dan eens moet... kunnen zijn met je wethouder. Want je wethouder voert uit... die denkt, nou, gebaseerd op de opdracht... die hiervoor ligt... Uh, uh, uh, moeten wij iets doen? Gebeurt er iets? Uh, nou ja, en... Als het dan een keer niet goed blijkt, dan kan je toch gewoon als raad zeggen... Joh, dat willen we anders hebben. Dat hoeft niet meteen te zeggen dat je wethouder de, de grootste fout in de wereld heeft gemaakt. Je wil ook niet zeggen dat de coalitie moet vallen, noem maar op. Je kan ook een vrije stemming ervan maken. Dus dat zijn wel dingen waar ik mij over verbaas. Ja. Ja. Oké, okay, nou. Um, Jelmer die staat uh, dat we moeten afronden. <laughs> want die wil nog zeker een muziekje draaien, Jelmer. Ja, natuurlijk. Okay, we moeten uh, keuvel afsluiten. <laughs> ja, we moeten ook keurig afsluiten. Mirko, dank zeker. voor uh, tijd en komst. Geen probleem. En nou, we gaan richting uh, verkiezingen over uh, twee jaar. Dus uh, we gaan. Zien. spreken we elkaar zeker weer. Dit was uh, Goedemorgen, Zandvoort, um, van 11 januari 2025. Jammer. Dank voor de techniek. Uh, Gerloogman, dank voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. En uh, tot volgende week.